De sokken van koning Ferdinand. Er was eens een koning die dol was op sokken. Hij had laden en kasten vol met sokken. Gestreepte sokken, gespikkelde sokken en verder sokken in alle kleuren van de regenboog. Maar hij kon het niet laten om steeds weer nieuwe sokken te kopen. Elke keer als er weer een doos met nieuwe sokken bij het paleis van de koning werd afgeleverd... werd zijn vrouw, koningin Eleanora heel boos. Ferdinand, zei ze dan, nu moet je echt eens ophouden met sokken te kopen. Alle kasten zijn vol. Maar ik vind het leuk om sokken te kopen, was steeds het antwoord van koning Ferdinand. Het werd zomer en koning Ferdinand, die zei dat hij last had van natte voeten trok wel vijf of zes keer per dag andere sokken aan. Ik wil geen sokken meer wassen, zei de wasvrouw in het paleis op een dag. En ze ging naar huis. Koningin Elianora probeerde de sokken van de koning te verstoppen. Maar hij vond ze steeds weer. Een week later ging de koning buiten op het grasveld in de paleistuin zitten. Hij wilde rustig een middagdutje doen. Maar omdat het zo warm was, lukte dat niet. Hij keek om zich heen en zag dat een dienstmeisje bezig was de lakens en 45 paar sokken op te hangen. Koning Ferdinand sleepte zijn stoel mee over het grasveld en zette hem achter de lakens neer. En omdat hij toen heerlijk in de schaduw zat, viel hij onmiddellijk in slaap. Koningin Eleanora zag dat de koning diep in slaap was. En ze zag ook 45 paar sokken aan de waslijn hangen. En opeens kreeg ze een idee. Ze riep de hoofdlakei. Samen liepen ze fluisterend de tuin in. Daarna haalden ze alle sokken van de waslijn en bedekten de slapende koning ermee. Een paar minuten later werd de koning wakker. Help, help, schreeuwde hij. Ik word aangevallen door mijn sokken. Haal ze weg. Je droomt, beste Ferdinand, zei de koningin. Dromen? schilderde de koning. Hoe kom je erbij? Ik heb een nachtmerrie. Het is verschrikkelijk. Ik kan niet eens ademhalen en mijn ogen doen pijn van al die felle kleuren. Maar ik dacht dat je daar juist zo van hield, zei koningin Eleanora. Ik wil ze niet meer zien, zei de koning. Haal ze weg. Ga maar weer slapen, zei de koningin. Als je wakker wordt, zijn de sokken vast weg. Koning Ferdinand deed gauw zijn ogen dicht en viel in slaap. De koningin en de lakkei hingen de sokken toen weer aan de waslijn. Een uur later werd de koning wakker. Hij rekte zich uit en ging op zoek naar de koningin. Ik heb toch zo akelig gedroomd, zei hij tegen haar. Dat komt omdat het zo warm is, zei koningin Eleanora. En ze had grote pret toen ze zag dat de koning al zijn sokken in dozen pakte. Geef ze maar aan de man," zei hij toen hij het laatste paar had ingepakt. Ik kan geen gekleurde sokken meer zien. De koningin liet de dozen meteen wegbrengen, want ze was bang dat haar man misschien spijt zou krijgen. De volgende dag werd er een doos bij het paleis afgeleverd. Het was een geschenk van een koning uit een verland. Koning Ferdinand maakte de doos open en haalde er twaalf stropdassen uit... Sommige waren gestreept, andere gestippeld. En tot grote schrik van koningin Eleanora zei de koning: Wat leuk! Ik denk dat ik nu maar eens stropdassen ga verzamelen.